Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De horeca wil uiterlijk volgende week zaterdag weer open. Volgens de branche kan dat veilig. Ze komen opnieuw met een eigen routekaart waarin ze in drie stappen de maatregelen willen afbouwen. Met verplichte zitplaatsen, controle van de QR-code bij binnenkomst en geen nieuwe gasten meer na 10 uur s'avonds. Daarmee kan de horeca inclusief die discotheken en clubs weer veilig open, zegt de branche. De wegafsluiting van de A2 vanmiddag bij Breukelen had te maken met een dreiging tegen misdaadjournalist John van der Heuvel. Hij zegt in een verklaring dat er een incident was waarbij zijn beveiligers een veiligheidsprotocol volgden. Misdaadjournalist van het AD, Koen Voskel, legt dat uit. Ik moet zeggen dat de politie ontzettend adequaat heeft uh, gehandeld. Want uh, die Audi, uh, die achter uh, die auto reed, een Audi rsi wagen, die is uh, op de A2 van de weg gereden. Uh, de bestuurder is uh, gearresteerd door de politie. En uh, de auto met John is uh, in veiligheid gebracht. John van den Heuvel zelf geeft aan dat verder alles goed met hem gaat. Er is iemand opgepakt. Twee mannen uit Roosendaal en een vrouw uit Leur zijn opgepakt voor mishandeling van twee jongens. De slachtoffers van 14 en 16 waren in Roosendaal uit nieuwsgierigheid een leegstaand huis binnengegaan. Door een alarmsysteem werden de mannen en de vrouw gewaarschuwd. Volgens de politie schopte en bedreigde ze de jongens en hielden hen uren vast. Pas toen er een andere man kwam, werden de jongens vrijgelaten. En dit TikTok-fenomeen heeft een dikke muzikale onderscheiding te pakken. Volgens de Britse 3FM is zij het muziektalent. Ze is de winnaar van de BBC Radio 1 Sound of 2022. Razend populair op TikTok en op de streamingsdiensten. Maar er is ook heel weinig over haar bekend. Behalve dat ze in Londen woont en een filmstudie doet. Het weer, de bewolking neemt toe en het gaat regenen vanavond. Morgen kans op een winterse bui en wat onweer dan zo'n 5 graden. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen naar de Vesting en Knoop. Temnes, 9 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. Thank you. tot 3FM wist te schoppen was Astrid. Ik uh, had net uh, Bo Manning, uh, al gedraaid uh, met een nummer van North Star Runaway, een uh, album wat hij zelf heeft uitgebracht in november van het afgelopen jaar. Maar dit is nog onder de vlag van Astrid in 2012. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, toen op uh, een van de Record Store Days bij de Rode Bioscoop in de buurt. Ja, want daar zat die, uh, zat die platenzaak. En daar uh, traden deze jongens gewoon op. En dat uh, ging op een uh, hele mooie manier. En later heb ik ze nog eens een keer gezien in Heemskerk. Ook nog, nog een keer. En toen speelden ze uh, dit nummer. En uh, de, deze, die droeg hij ook nog aan mij op, die boomen. Ja, uh, waarom? Uh, ik kwam hem afgelopen zondag... Uh, is hij hier gewoon uh, geweest in Zandvoort. Uh, hij heeft iets met deze, met deze plaats. Het, uh, het is op een of andere manier... een plek waar hij graag komt. En uh, daar laat hij zich dan nog kennelijk onder uh, inspireren. Uh, want anders zou hij niet dat album hebben uitgebracht... in november 2021. En het is weer een reden en een aanleiding. Want ja, als je elkaar dan toch spreekt op, uh, op die zondag... joh, uh, zullen we dan toch nog eens een keer wat afspreken... hier in de studio. En dat gaat dan ook waarschijnlijk gebeuren... Het uh, wordt of de eerste donderdag van uh, februari... of de tweede donderdag van februari dat hij hier komt spelen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die boosterprikken. Uh, want uh, we willen natuurlijk niet zoveel 1, 2, 3 risico lopen. Uh, daarom deze maand nog niks. Maar vanaf februari kan ik je verzekeren... dan gaan we toch weer wat doen. Uh, mits natuurlijk ook de heer Van Dam... ergens uh, gewoon uh, nog hier rond, uh, loopt. Straks in dit uur gaan we praten met... Ralf Heesen van Lemon. En ik heb hem laten vertellen. Lemon is hot. Uh, uh, al hebben ze dan geen optreden met de, de Stereo MC's. Die eigenlijk voor vandaag stond gepland in de Duiker. En later nog in de Mets in Breda. Maar ik weet wel dat uh, maandag, komende maandag... zal collega uh, presentator Kees Meijsen er ook wat aandacht aan gaan besteden. En dat heeft alles te maken met die nieuwe single... die. Vandaag is uitgekomen van Lemon. How can you rhyme that shit? Je hoort straks uh, over het hoe en waarom uh, Rolf Hezen dat nummer geschreven heeft, maar dat uh, doen we zo. Eerst ga ik uh, iets draaien en dat is al opgepikt door 3 voor 12 Limburg. Ja, zeker, want die hebben dit al, uh, al eens eerder gepikt, Een van de vorige singles van, uh, van haar. En het is een dame die electro maakt. Atia heet ze, en dit is haar laatste single, en dat nummer dat heet Forget. Long ago. run up once again Just lost me De van vandaag valt deze Bruno Rocco. Wat mooi is dat we vorige week hem ook al hadden gedraaid. Omdat uh, dit album ik uh, bijna over het hoofd heb uh, gezien. Hard Times, dat is het album. En Empty House is een van de singles die hij eraf uh, heeft gehaald. Die, die hoorde je net. En Bruno Rocco uh, verviert vandaag zijn 46e verjaardag. Attia hoor je ervoor met Forget. We gaan er nog twee doen. Uh, Alien is uh, onderweg met nieuw materiaal. Morgen komt de EP uit. En dan uh, zullen we daar volgende week uh, aandacht aan gaan besteden. Dus die komt volgende week. Maar we draaien natuurlijk nog een, uh, een vrij recent nummer van er. Uh, want het is nog niet zo lang geleden is die uitgebracht. Blauw in de alternate versie. En daarachter uh, ga je horen een Lemon met Shine On. En daarna... Als alles goed gaat, gaan we het uh, gesprek aan met niemand minder dan Ralph Heeser van Lemmen. Dit is dus Alien met Blauw. Staar voor me uit op de bedrand en kijk naar je kamer. Rokend op de rand valt mijn bleek. op. Oh. De zee. op een landkaart voor mijn neus die ik nooit echt bekeek, een vlek op de A van Atlantische Oceaan. Zo. Amsterdam, meeste Lemmen is het eigenlijk. Daar komen ze vandaan uit Amsterdam. En je hoort het eigenlijk min of meer al. Eh, dat ze toch eh, kennelijk datgene in de mars hadden waar ze mee zouden optreden. Uh, dat uh, is met uh, de stereo MC's. Dat blijft staan, want uh, er wordt alleen maar gesproken over verplaatsing. Dus we moeten een beetje de moed uh, erin houden. Uh, dit is een single die ze vorig jaar hebben uitgebracht. En we begonnen deze uitzending met een nummer uit 2020. Love Can Take Your Places. Dus kortom, het is de avond van Lemon. En dat heeft alles te maken met een nieuwe single. En we hebben hem aan de telefoon. De voorman van de band, Ralf Hees. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eh... Uh, uh, dat is fijn om te horen. Je, hebt alle twee, je hebt de, de twee zingers trouwen die we altijd met de Cat koffie hebben opgenomen. Ja, nou, dat, dat zal, is dat, dat, dat... fijn. <laughs> ja, dat is ook met de, met de kniepoog uh, naar het, het uh, trieste verhaal. Uh, want uh, vandaag uh, was het de bedoeling dat jullie een ja. duiker zouden spelen. Uh, dat gaat allemaal niet door. Maar ik heb begrepen dat uh, de tickets voor, de, uh, voor dat uh, optreden, dat blijven geldig. Er wordt alleen gezocht ja. naar een uh, nieuwe datum. Ja, dus dat is, uh, dat is het goede nieuws. We zouden morgen ook uh, in, in MES in Breda staan. Ja. Ik heb daar nog niet van gehoord of, het, of dat verplaatst gaat worden, maar... Uh, Ik ga er wel van uit. ...die hebben daar een kaartje voor gekocht, dus uh, die, gaan, die gaan het ook niet accepteren. Nou, het, het zal me sterk lijken dat uh, daar ook uh, niet een alternatief voor, uh, voor gezocht uh, moet gaan worden. Dat moet, moet gewoon gebeuren. Dat moet gewoon gebeuren. Um, even over, uh, over uh, Lemmen, want uh, jullie uh, willen toch nog wel eens... Ja, een beetje uh, toch uh, maatschappij kritisch uh, uit de hoek komen. Uh, volgens mij was dat ook met Shine On het geval, toch? Nee, Shine On viel wel mee. Hoor. Shine On was, was veel meer... Positief kritisch. Psychedelische, psychedelische... Ja, kijk, o, het idee was ooit dat, dat dit jaar, eigenlijk afgelopen jaar zou de, de third summer of love zou komen. Na de corona-ellende zou iedereen weer partyën en, en, en elkaar in de armen vliegen en hukken en ja, ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk zo'n nou ja, een, een van de reviews die zei, it's een uh, uh, euphoric psychedelic summer festival anthem was een van de reviews. <lacht> nou, dat was wel het idee. Wij dachten zomerfestivals en love. En, maar het was niet zo de, de, deze zomer die we nu hebben uitgebracht. How can you rhyme that shit? Die is veel meer uh, zeg maar een soort van ja, maatschappijkritisch, dat weet ik niet. Het gaat over, uh, ja, het gaat over QAnon, of over uh, conspiracy, uh, ja. de conspiracy, de, de, de, de, de, de complotdenkers. Ja, maar maar, ik, uh, ik, had, ik had begrepen dat uh, een van die republikeinse congresleden... ik geloof uh, zo'n uh, zo huis van afgevaardigde lid... Margaret uh, slime ja, hartstikke ja. dood uh, met, met de achternaam... maar het was zo'n uh, zo QAnon-aanhanger... maar die, uh, die, die is geband... van, uh, van Twitter, heb ik uh, begrepen. Dus... Ja, ja, heb ik ook gehoord inderdaad. Maar ja, maar kun je nagaan? Die, dat is dus gewoon een Republikeins iemand... die gewoon in het, in, daar in het huis een afgevaardigde zit. Ja. En, en als je even lang nadenkt... Mensen, als je daar eventjes naleest... dat QAnon... dan eindigt het ergens bij wat ze noemen... reptile humanoids... die erachter zitten. Na... Het schiet mij helemaal lekker. Um, mij helemaal ik, lekker. Ik, ik, ik, ik bedoel, uh, ik, ik, ga, uh, ik ben een weldenkend mens, maar ik denk toch niet dat jij iets van een reptiele soort bent. Dat geloof ik niet. Nee, nee dus, dus dat, ik, ik, weet je wel, missen, dat, wat er is? Dat en dat is dus dat hele verhaal van iedereen met alles zit aan elkaar verbonden. Nou, dat gaat, in die daar ja, ben ik wat een beetje aan het dissen. Dat, dat alles wordt aan elkaar. Maar wat het belangrijkste wat ik zeg, en daarom geloof ik dus echt helemaal in één. Druk van. Ja, geen ene ruk, maar goed, ga door. Dat, en in die song zing ik ergens, I think it's vanity uh, that we can pull that off. Ik, ik denk dat het, het is gewoon arrogantie om te denken dat wij als mensen zo slim zijn, om een wereldwijd complot, dat waar, waar niemand iets van weet, een wereldwijd complot, jarenlang, want het, vervolgens de, die, die plannen gaat het al terug tot de, tot de Illuminati, allemaal heel lang geleden. En, we zijn, en dat wordt allemaal, nou, ik vind het gewoon ...hoezo denk je dat wij zo slim zijn als mensen? We zijn helemaal niet zo slim. We zijn echt niet zo slim. Nee. Dus, ik, nou ja, dus daar gaat eigenlijk een beetje die track over van... ...jongens, uh, en over het feit... Ja, ...dat je met vrienden praat... Die, ...die ineens allerlei dingen zeggen... ...dat je denkt, hè? hè? We, uh, leven we nog op dezelfde planeet? Hoe zit dat? Ik vind het ook wel een beetje hoor. ...moet ik zeggen, als dat... Uh, ...ja, die polarisatie is best wel een uh, dingetje. Hè? Ja, nou ja, polarisatie... Uh, daar, daar, uh, ...daar hebben we dan ook nog... Ja, uh, ideeën over uh, ikzelf geloof daar niet in. En bovendien, ik denk dat het eerder uh, contraproductief werkt dan dat het productief precies, werkt. Precies, dat denk ik ook. Kijk, en en, en Q is nog een stapje verder. Hè? Ik bedoel, ik snap het best dat mensen hun eigen mening op dingen nahouden en, en dat we niet allemaal met elkaar eens kunnen zijn, snap ik. Maar en is gewoon, dat is, ja, die, dat is gewoon zo far out dat ik denk, jongens, wake up, weet je wel. En, en, dan, zeggen ze, en dan zeggen zij eigenlijk van, ja, jullie moeten, jullie zijn, uh, jullie zijn niet awake, hier. jullie slapen allemaal. Maar wij weten alles hoe het in elkaar ligt. Oh ja, en dan is Trump de redder. Ja, doei. Ja, dat... Get a hè, Ja, dat, dat, dat, dat laatste, dat is uh, beangstigend. Ik hoorde vanmorgen een, een of andere Amerikaniste die uh, dat zegt, heeft voorspeld, dat er binnen tien jaar dat ze elkaar op de muil uh, gaan lopen slaan in Amerika. Maar ja, ik, ja, ik... Ik vind het eng. Ja, ja. nou ja, goed. Ja, weet je, weet je wat, wat dat betreft is dus gewoon, ik bedoel, ik schrijf de muziek voorbij. De meeste songs komen voor mij. Ik schrijf dan songs. Het gaat gewoon over wat ik, wat ik voel of wat ik zie, of gewoon over het leven, weet je wel. Nou, het is een hm. ding wat je dan ineens ziet, waar je door, waar, waar je eigenlijk een beetje gefrustreerd van raakt. Nou ja, en dat kan dan uh, iets zijn om, om, om een song over te schrijven. Een andere keer hoor, oh ja, ik zeg de the second, the second Summer of Love, Second Summer of Love. En wij zijn beïnvloed door die bands als Happy Mondays, Primal Screen, ja, ja. Uh, Stereo MC's. Dat, dat was in de second Summer of Love, dat was ergens begin jaren negentig, met ecstasy en weet ik wat, dat bands zeg maar dance met, uh, met rock gingen mengen Uit die, nou, daar is onze muziek door beïnvloed ja. dus toen dachten wij, hé hey, nou komt die Toad Summer nog Love, yes yes yes ja. nee, die kwam dus niet, die hebben we overslagen. Nou ja. hoor ik dit jaar dan. Um, nog even terug naar die single uh, die uh, vandaag is uitgekomen want uh, je, je, je zegt uh, van ja, dan moet ik er een song over schrijven um, is dat dan ook gelijkertijd een soort uitlaatklep dat je daarmee uh, meteen ook het een plaats geeft ja, ja, zeker, zeker. En, en het aardige is, ik mag niet te veel over de, al zeg ik het zelf, het aardige is, ja. het, is geen, het is geen agressieve song of zo. Hè. Het is eigenlijk ja. best een, uh, een song waar je lekker op kan meedijnen en uh, een lekkere chill uh, vibe heeft hij. Ja. Dus het is helemaal niet zo dat daar heel agressief uh, ergens op inhakken. Het is gewoon een soort verwondering zit erin. Zo van, hè? Uh, weet je, er zitten dingen van. Uh, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan je rhyme that shit? Dat eh? I, I, I, soort of dingen van. Uh, how can you think like that? Hoe haal je het vandaan? Nou? Maar niet. Van, uh, hey, gas uh, wordt zwakker of zo. Het is niet, het is niet een hele vervelende ofzo. Nee, nee, nee. Het is meer eigenlijk... Ik, ik, ik, een, zelf, ik ja, ja. zelf bijdragen aan die polarisatie. Ja, maar het, het, het, het lijkt meer eigenlijk uh, iemand een spiegel voor je, voor je hou Hoe kom je op dat idee? Om zo, ja. zoiets. zoiets. Exact. Ja, exact. Ja, dat ja, dat ja. Dat is het. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, ik denk dat we eruit uh, zijn. Uh, nog één ding. Is dit uh, de aanleiding voor misschien nog meer materiaal... wat er uh, van jullie kant ja. aan uh, zit te komen of niet? Zeker te weten. Sterker nog, we hebben we hebben eigenlijk dus, we hadden al vier zo, uh, we hebben afgelopen jaar vier singles uitgebracht. Mm. Die staan allemaal op Spotify en, en overal Apple Music, uh, Soundcloud, noem maar op, overal. Maar we hebben al acht nieuwe songs opgenomen. En dit is één van die acht die we al half hadden liggen. Dus één van die acht hebben we nu afgewerkt. Die andere zeven die gaan de komende maanden ook worden uitgewerkt. We hebben namelijk ook nog support gekregen door het uh, investeringsfonds Muziek. Vanwege onze, onze, nou, ons, ons werk. Dus dan kunnen we die laatste zeven kunnen we dan ook... Uh, uh, ja, want we zijn natuurlijk zo failliet als ik weet niet wat eerlijk de Ja, ja. Maar we hebben gelukkig wat support gekregen. En we kunnen die andere zeven songs op afwerken. Nou, dan is dus het zesde album, komt eraan. Het Kijk, album. de achterban wordt uh, bediend. Uh, het, uh, het, het volgende album is in de maak. Ralf, ja. mag ik jou heel hartelijk danken voor het uh, gesprek? Ja, hartstikke bedankt wederzijds. En... Uh, je weer te spreken. <laughs> Dankjewel. We gaan hem draaien. Hier dus uh, Lemon en How Can You Rhyme That Shit. De laatste die je hoorde in het rijtje van Drief was de bogeyman van The Mox. Out oh, To The Quiet hoorde je voor met The Drift. Uh, dat is het album. En Universe is het nummer wat je daarvan hoort. En daarvoor de nieuwe single van Lemon. en How Can You Rhyme That Shit. We gaan op uh, richting 10 uh, uur. Nee, 9 uur. Ja, we hebben nog een uurtje. En daarna uh, gaan we nog een uur alternatieve femme doen. De jarige van vandaag. Hanneke Brunnenkreef. Van Zuster Zonnebloem. Hanna Brunnegreef. Zo moet ik het zeggen. En Zuster Zonnebloem komt morgen ook weer met nieuw materiaal. Dit is Out of Control. I don't know if I should tell you How I'm feeling Oh I don't know if I should tell you Terug. Ik geloof zelfs uit 2020 dit van Zuster Zonnebloem. Maar uh, dat is alle aanleiding. Morgen komt er ook nieuw materiaal van deze band uit. En het, uh, het is ook wel heel erg uh, fijn dat uh, naast Bruno Rocco... ook Hanne heeft van uh, deze Zuster Zonnebloem vandaag ook jarig is... Twee uh, muzikanten op dezelfde dag. Dus dat uh, is dan ook nog uh, iets om de feestvreugde een beetje te verhogen... door beide in dit uh, programma te laten horen. Uh, ik was al een beetje rap uh, wat dat betreft uh, met het uh, volgende uur. Maar dat uh, gaat er dan toch echt uh, zo dadelijk uh, van komen. En wat gaan we doen? In dat laatste uur is er aandacht voor het album Antidote van de uh, New Shining. Die hebben ze vorige week hebben ze de verkopen vrijgegeven. Uh, betekent wel dat je hem alleen nog kan kopen. Uh, want op de streamingsdiensten is het uh, nog nergens uh, te zien. Dus uh, wat dat betreft uh, doen die jongens het ook slim. Uh, Nachtstok, die gaan we straks uh, rond een uur of half tien de uitzending proberen te halen over uh, Antidote. Want dat is uh, het album en de aanleiding waar we over gaan praten. En er komen nog heel veel dingen meer... die de actualiteit eigenlijk best wel raken. Dan ook nog een single van Penthouse. En die band heeft uh, aangekondigd uh, te zullen stoppen. Dat is wel een beetje jammer in dat, uh, dat opzicht. Maar ze komen nog wel met een EP. Dus dat is een beetje als uh, pleister op uh, de wonden. Zal ik maar zeggen. Ja, dan uh, kun je het er nog mee doen. Uh, dit is Steenkoud tot aan het nieuws van 9 uur. En het nummer dat heet Doorzetten. Perspectief is een licht, maak je helder in je koop. Alles wat er niet doet, dat komt volledig tot een stop. Maar ik moet doorgaan. Doorzetten, doorgaan. kook. kan dan moet ik laten zakken? Kan ik allemaal met die pro? Ik moet hard gaan, weet niet waar ik moet beginnen. Maar mijn hele kleine stapjes wat er pas nog maar Laat me Doorslaan, kom niet zeiken aan mijn hoofd. Ik moet toen halen voor een duurzaam gedoofd. Door Zeppe Kroon tegenslagen. Met die flow.